In Den Haag zijn na de verloren wedstrijd van het Nederlands elftal 20 mensen opgepakt. Na de wedstrijd werden mensen opgeroepen om naar het Jongbloedplein te gaan om te rellen. Zo'n 150 relschoppers bekogelden de politie met vuurwerk en flessen. De mobiele eenheid dreef de groep uiteen. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag is tevreden over het optreden van de politie.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 Alle veertien inzittenden van de helikopter die vrijdag in Peru vermist raakte... zijn omgekomen, onder wie een man uit Nederland. De helikopter stortte neer in het Andersgebergte op bijna 5000 meter hoogte. De zoektocht naar het toestel liep flinke vertraging op... door het slechte weer in het gebied. Op het strand van Oostduin Oostduinkerke in België... is een man van 35 omgekomen bij het kitesurfen. Hij werd door een windstoot de lucht ingetrokken... en kwam een eind verder met zijn hoofd op het zand terecht... Volgens andere kitesurvers was het zeil van het slachtoffer te groot. Het weer, vanochtend zonnige periode. Vanmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af en blijft het overwegend droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen. Ontwikkelingssamenwerking.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 Goedemorgen, het is drie minuten over zes. Leuk dat je luistert in deze vroege ochtend naar 4-7. René van BNN University, die zit in Oekraïne, in Garkov. Ja, zij wel. En ze was gisteravond bij de wedstrijd tegen Denemarken. Hoe was de sfeer in het stadion? Dat vertelt ze zo meteen. En Wieke van BNN University, die zit gewoon hier. En die heeft de hele week alleen maar mandarijnen, wortels en pompoenen gegeten, want het schijnt dat je daar oranje van wordt. Je hoort zo meteen of dat is gelukt en of ze er nog wel blij mee is na die nederlaag. Maar we hebben het niet alleen over voetbal dit uur. We hebben het ook over de Tour de France. Er is al zes jaar geen Nederlander meer geweest die een etappe heeft gewonnen. En Leon Guijen van heteskoers.nl is het zat. En hij heeft iets bedacht waardoor er eindelijk weer eens een Nederlander een ritzegen zou kunnen gaan boeken dit jaar. Dat hoor je allemaal dit uur in 4-7. Nu eerst... Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand. en voetbal. Ferdinand, een hele goede morgen. Goedemorgen, Lucie, met Ferdinand Ossenburg op deze vroege zondagochtend. We schrijven 10 juli 2012, een week die weer achter ons ligt. De week waar Dirk Kuit verkast van de red naar het Turkse film. De week waar de selectie van het Nationale Voetbal Elftal van Nederland... een bezoek bracht aan Auschwitz in tegenstelling tot die manschaft... waar slechts drie spelers actief aangaven. gaven, twee genaturaliseerden en maar één Duitse speler. De week waar de stadionclub uit Rotterdam... Lex Imers van Ado voor vier jaar heeft binnengehaald. De week waar Jolante Sap... De lijsttrekker wordt van GroenLinks op weg naar 12 september en Tovic Tibi achter zich liet. De week waar Clarence Seedorf in een vergevorderd stadium verkeert, betreft een overgang naar het Braziliaanse Botafogo uit de staat Guanabara. En Lissy, het lijkt erop alsof het, Nederland, het Nederlands elftal al met één been terug is op Schiphol. Na de afgang gisteravond in het Stadion in Garkov gaan over tot de orde van de dag. Ja, de orde van de dag. Toch even die wedstrijd weer hè, van gisteravond. Uh, ja, we hebben met z'n allen zitten kijken. We hebben het gezien, de kop is eraf. En ja, kort samengevat, Lissie, de eerste 15 minuten Nederland zat goed in die wedstrijd. Er waren kansen, maar er kwam geen goal uit onder andere ja, van Persie. En dan breekt die 24 e minuut aan Grondelli, die twee Nederlandse spelers uh, in feite het bos instuurt. En uh, ja, die bal die gaat erin. En daarna tot de pauze. Lissie ging het niet lekker bij het Nederlands elftal. en 1 ik denk zelf, ja, dan zeg ik altijd, wie ben ik? Bert had in de dertigste minuut, dus naar de, naar de pauze toe, toch iets moeten doen binnen het elftal. En als je mm. mij vraagt, hij had Robben en Avilaai van Frank moeten verwisselen. Joh. Ik bedoel, ja, nogmaals, wie ben ik? En ja, jij bent een dan... van die 16 miljoen bondscoaches, hè, Ferdinand? Zeker, zeker. En ik weet niet of jij... Ja, natuurlijk, heb je zitten kijken ja, naar die wedstrijd, maar ja. ik, ik, ik kijk... Uh, het is daar rustig. We gaan de tweede helft in en uh, er zijn kansen. Twee echte kansen. Uh, uh, van bommel en, en, en uh, uh, ja afslaai. Maar weet, weet je wat het is? Kijk, uh, de, de de druk was er, maar uh, die, die die die denen die uh, ja daar, daar liep het ook niet lekker. En bij Nederland uh, ging het echt dan uh, daarna niet goed. Na die achter naar die, acht, uh, ja. naar die uh, weet je na nou, die acht minuten. En pas in de zeventigste minuut, de 72e minuut, dan komt Bert van Marwijk met die wissels En er is ontzettend veel kritiek geweest gisteravond. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Ja, dat zal nog wel eventjes doorlopen de komende dagen waarschijnlijk. Ja, dat, zal, dat ja. zal zeker doorlopen. Kijk, hij haalt de jong en, en, en, en, en uh, afhelaai eruit. Uh, terwijl uh, Mark van Bommel, uh, de aanvoerder in die fase, niet, uh, niet thuis gaf. En uh, ja, je komt dan met Van der Vaart en Winterlaar nogmaals hoor, veel te laat met die wissels. Maar goed, um, het is... Uh, je kunt van... er wel wat van vinden. Bert van Marwijk doet er waarschijnlijk toch niks mee. Nou, ja. weet, weet je wat het is, Lizzie? Ik denk dat van, uh, Bert van Marwijk na gisteravond totaal wakker moet zijn gezorgd. Kijk, de, deze man heeft, een, is, heeft, heeft duidelijk zijn eigen visie, hoor. Hij, of hij heeft een bepaalde visie. Maar Bert die gaat vandaag toch die zaak moeten omzetten. En bijvoorbeeld jongens als Van Persie en met name Huntelaar duidelijk moeten maken van jullie spelen... Woensdag tegen Duitsland. Want tegen Duitsland moet je. En niets anders. En Bert kan, kan, ja, kan nog wat anders toe, uh, gaan, gaan doen binnen dat team. Maar weet je wat, wat het grote verschil is? Of wat je nu merkt, mm -hmm. Liddy. Het verschil met twee jaar geleden. Dat ik even terugkijk. We hadden toen niet verwacht dat Nederland in die finale zou zitten. Nee. Maar nu, nu ben je twee jaar verder. En de buitenwacht, wij met z'n allen, we verwachten dat gewoon. En dat gebeurt niet. Die druk is ontzettend hoog. Maar ja, naar woensdag toe, Lizzie, zal er toch wat moeten gebeuren. En nog even heel kort naar die wedstrijd van uh, gisteravond, die tweede wedstrijd. Nou, dat was helemaal niets, maar nee. ik zei het zo net al tegen je collega. Joh, moet je goed luisteren, Duitsland wint in, in een hele slechte wedstrijd. Uh, Portugal had zeker een goal verdiend. Maar goed, Lizzie, het gaat uh, om voetbal, het gaat om de winst. En daar, daar ben je die Duitsers zitten, de knikkers in de tas. Ja, het zit je hoog hè, Ferdinand. Hoe heb jij gisteren naar die wedstrijd gekeken? Zat ik heb... je echt? Uh, ik, ik zat namelijk echt iedere keer weer nou, te slaan op mijn knieën. Ik heb er echt blauw. ik zei het eerder al in de uitzending, ik heb er gewoon blauwe knieën van. Iedere keer als ze weer een kans misten. Kijk, het is... Um... Dat zei Van Bommel, dat zei uh, uh, uh, Bert van Marwijk ook. Uh, ik moet nog even iets heel kort zeggen hoor. Mm -hmm. uh, uh, Sneijder heeft een puikenwedstrijd gespeeld. Ja, dat in de die speelde echt goed. Maar goed, maar goed. Uh, wa, wa, wat je zo net aan mij vroeg. Um, ik heb me inderdaad tot die, tot die 30ste minuut dacht ik van nou, en nu gaat Bert wat doen. Nu komt Bert van die banken. Nu gaat er wat gebeuren. Wat aangeven, dan gebeurt het in de liste. Maar we hebben nog 45 minuten. En dan breken die 45 minuten aan. En ja, 18 minuten voor tijd, dan, dan, dan, dan stuur Bert de Wissels en je nogmaals Zweedse laat En nogmaals, ik was, ik was ook geïrriteerd, ja, absoluut. Ik denk van ja, doe toch wat, man. Grijp, grijp op ja. tijd in. En het is nu kort, dag. Het is nu, uh, ja, rappen voor zoals uh, de aanvoerder dat gisteravond aangaf. Maar ja, de aanvoerder zat ook niet lekker in de wedstrijd. En op uh, Van Bommel is er gisteravond ook, uh, ja, behoorlijk wat. Ja, uh, nee, die was ook niet het beste, he? hè? Nee, Van nee, Bommel is helemaal echt... slecht gespeeld. Ja. En hij en, en, heeft totaal een, een, een hele slechte wedstrijd gespeeld. Je wat het jammer om het te zeggen, dat het ja. Ja. Gregory van de Wiel. van de Will gaat helemaal niet in die wedstrijd, joh. En met name ook uh, Johnny Heitinga. En Bert heeft wat, wat, wat jongens op de bank zitten. Ik denk aan Khalid Boularous. Die, die speelt heel goed vanaf de flank. Maar nogmaals, ze zijn allemaal bandskoetsjes. We staan. We zijn... allemaal langs de lijst Wie zijn wij? De beste stuurlui staan aan. Waal Ferdinand. Absoluut. Nog heel even kort. Nederland-Duitsland aanstaande woensdag. Wat wordt het? Heel moeilijk. Ik durf er geen geld op te zetten. Ik, ik, ik heb het al eerder gezegd in een, in een andere uitzending, ook bij jou en ook bij, bij Luc. In het voetbal uh, kan, kan alles veranderen. Alles kan in één keer omslaan. En, omslaan. en waarom, Lizzie? Waarom zou Nederland woensdag niet kunnen winnen van Duitsland? Maar je weet, de Duitsers spelen op inzet, kracht en karakter. En, dat, en ze hebben euziel. Dat... Ja, we zien een geweldige voetbal. Ja. Trouwens, het, het hele team zit goed in elkaar, ja. hoor. Uh, Jurgen Leeuw heeft daar een team staan. Maar gisteravond kwam het er ook niet uit, joh. Niet dat die uh, Portugezen zo geweldige voetbal hebben. Maar bij Duitsland weet je, het, weet je het nooit. En we weten met z'n allen, Nederland, Duitsland. Duitsland, Nederland is altijd een wedstrijd op zich. En de komende drie dagen zal er wat loskomen, hoor. Vanuit de kant van ja, ja. kritische media, et cetera. Maar we zien het wel, joh. We gaan het allemaal zien. Ferdinand, dank je wel weer voor je bijdrage. Bedankt dat ik er weer mocht zijn, Lizzie. Een hele mooie zondag. Nog een reminder voor de uh, luisteraars vanmiddag. Om 6 uur hebben we een slijtageslag met in feite messen in de zakken. Spanje, Italië. Dat was meteen. Volgende week ben ik terug vandaag. En wij gaan direct door naar René, die in Oekraïne zit, in Kharkov En die was gisteravond in het stadion. René, goedemorgen. Goedemorgen, Lizzie. Ja, hoe was het? Hoe was het daar, de sfeer? Nou, het was eigenlijk bizar, want ik dacht dat er echt een legioen aan oranje mensen waren. Maar ik denk dat de helft Oekraïens was. Ja, toch wel. Ik hoorde ook uh, Jeroen Gruter van de NOS. Die zei uh, dat de sfeer een beetje mat was in het stadion. Merkte jij dat ook? Al voordat ja. je, aan, aan het eind van de wedstrijd kan ik me dat voorstellen, want we hadden met 1-0 verloren. Maar al voordat de wedstrijd begon, zei hij dat. Ja, klopt. Het, het, ik dacht echt dat het, het is een feestje is en uh, we gaan nu echt helemaal los met z'n allen. Maar iedereen liep gewoon rustig naar zijn plek niet zingen. Iedereen zat gewoon op zijn stoel en de oranje supporters zaten ook niet echt in een vak. Ze zaten echt een beetje verspreid over het stadion, waardoor er een beetje een, ja, een echt gek sfeertje hing. Ja, maar jij hebt dat niet een beetje kunnen omdraaien. Je hebt niet uh, een wave in kunnen starten of heel hard gezongen, waardoor je de rest een beetje meekreeg. <laughs> ja, ik zou willen dat de Christian zou kunnen doen. Alleen, nee, ja, het was. Als je zo in je eentje daar zo zit met al die mensen, dan ja, dan, dan word je daarin meegezogen of zo. Ik weet niet. Eigenlijk heel erg gek. Ja, het was ook helemaal niet vol hè het stadion. Nee, klopt. Ja, want... Er waren heel veel lege plekken. Ja, ik hoorde dat het ook een half maand salaris kost ongeveer voor de gemiddelde Oekraïner om daar binnen te komen. Ja, ja. Ja. Ja, ja, er waren, maar er waren vooral echt heel erg veel Oekraïners die ook gewoon helemaal geen, uh, geen, geen oranje shirt of Denemark shut aan hadden. En... De meeste die jongen tijdens de wedstrijd ook nog eens heel erg hard Oekraïne. Dat was echt heel erg gek. Die dachten dat ze bij de andere wedstrijd zaten. Ja. ja. En maar jij bent nu al een paar dagen daar in uh, Kharkov. Uh -huh. ik, ja, ik hoor daar best wel verschillende verhalen van. Het is een, in ieder geval een hele bijzondere stad. Wat, ja. wat, is, wat is jouw indruk ervan? Uh... Kharkov is een hele mooie stad. Het, heeft natuurlijk, het is natuurlijk een stad met geschiedenis en dat, dat merk je aan alles. Je ziet uh, aan het plein waar wij uh, uh, ook vlakbij zitten, daar staat een heel erg groot beeld van Lenin. Yes. En uh, op weg naar het stadion liepen we over een brug met uh, daar in de toppen van de lantaarnpalen nog hamers en sikkels. Maar aan de andere kant, het is ook wel modern. Ze hebben hier gewoon restaurantjes en uh, gewoon supermarkten en... Uh, uh, ja, de, vooral die jonge mensen merk je dat die echt heel vriendelijk zijn en meewerken. En dat, nou ja, goed, vooral de, de mensen met de hogere functies toch wel ja. nog een klein beetje in dat. Uh, uh, ja, communistische wil ik het nu ja. no, niet echt meer noemen. Maar nou, het mag dat, best hoor uh, als Lenin ja. daar op het plein staat. Wat zeg je? Ik zeg dat mag best hoor als Lenin daar op het plein staat. <laughs> ja, van mij. Ja, ja, ja. Maar vooral die jonge mensen zijn heel aardig en spraakzaam en gezellig en, en heel vriendelijk. En, toch wel de oudere mensen, die, ja, die, die, die, die, sommigen negeren je gewoon ook echt. Die ja. lopen gewoon strak door en uh, kunnen geen woord Engels. En is het ook zo dat je iedereen een tientje moet toestoppen om iets geregeld te krijgen? Nou, volgens mij zijn de, uh, uh, de politiemannen hier erg goed geïnstrueerd, want ze vallen geen enkele toerist lastig. Het is wel zo dat we, ik zit hier met uh, de Koen Sanders Sander show en uh, de, uh, de heer ontwaakt van Radio 2. En om dingen voor elkaar te boksen, daar is wel het nodige smerengeld voor moeten uh, worden betaald. Want we mochten bijvoorbeeld een paar dagen terug s'nachts niet, ineens niet in de studio. En toen is er wel, zijn er wel echt een paar flappen neergelegd om ja. die ambtenaar toch om te kopen dat we in de studio konden. Ja, het zijn bizarre praktijken. Pas je ja. wel een beetje op jezelf daar? Ja, zeker, natuurlijk. En geniet je er ook van? Ja, zeker weten. Ja, ik, ik, ik ben een ontzettend EK, WK fan. Ja. En ik kijk alle wedstrijden altijd. Dus uh, dit is echt een droom, dat ik gewoon bij die wedstrijden mag zijn. En het supportersplein mag zien en de feestjes. Ja, het is echt helemaal fantastisch. Ja, en aanstaande woensdag zit je ook weer in het stadion, hè? Ja, ja Dan zitten wij in uh, het uh, midden in het stadion op prachtige plekken. Nou, dan moet je wel even die weef proberen in te starten. Dus zal ik u misschien helpen. We ja. moeten toch van de Duitsers. Ik, ik, ik ga je opzoeken hoor op tv. Ja, doen. Doen. Ja. <laughs> Veel plezier nog daar in Oekraïne. Dankjewel, Lizzy. Goeddag. Ciao. I've been down so low people love me and they know they just think is wrong that like I don't belong.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 James Morrison, Wonderful World. Elke week krijg je in BNN University Backstage een kijkje achter de schermen. Want dit programma wordt helemaal gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen Wieke, Nathalie en René eigenlijk allemaal? Nathalie geeft je een update. BNN University. Backstage. backstage. Hi, dit is de BNN University Backstage Update van zondag 10 juni. En eindelijk mijn stage bij BNN Today. Ja, die zit erop. Het was hartstikke leuk, het ging hartstikke goed. En hoewel ik in deze rubriek echt maandenlang heb zitten zeuren... dat ik zo vaak koffie moest halen, is het allemaal helemaal goed gekomen. Even opscheppen, ik heb echt een heel hoog cijfer gekregen. Echt heel hoog. Dus uh, daarom geen geluidje van het koffiezetapparaat dit keer... maar gewoon een lekker vrolijk muziekje. Ik ben vandaag zo vroeg, zo vroeg... En dat van het koffiezetten was een grapje, hè? Soms dan. Oké, okay, stage afgelopen. Dus ik heb eindelijk tijd om fatsoenlijk aan het werk te gaan voor BNN University. En hoe? Afgelopen maandag hadden we namelijk een verrassingsworkshop. We wisten dus niet wat we gingen doen. En we moesten mooie kleren aantrekken. Dus wij dachten, nou, we gaan naar een spa of zo. Om eens even lekker te ontspannen. Of uh, misschien gaan we wel iets met tv doen. Want ja, dan moet je altijd mooie kleren aantrekken natuurlijk. Maar toen moesten we opeens gewoon radio gaan maken. Dus, uh, nou, dat was... Eerlijk gezegd een beetje een teleurstelling, want ja, dat doen we eigenlijk gewoon al iedere dag. Maar goed, um, wij om 9 uur s ochtends op de redactie moesten we dus binnen één dag een reportage over het EK gaan maken. En die moest dan om 6 uur s avonds af zijn. Nou, Wieke die had gelukkig een top idee en dat deed ze woensdag al stiekem uit de doeken in mijn uitzending op bnn.fm. En Wieke is hier uh, in de studio even komen zitten. Hoi, Wieke, hoi. Wat was jouw idee? Uh, nou, het viel mij op dat uh, de winkels liggen echt vol met producten, met oranje producten voor uh, in aanloop naar het EK. Dus ik dacht, misschien is het leuk om een week lang op ek dieet te gaan. Dus alleen maar producten eten die oranje van kleur zijn. En ik heb op internet gelezen dat als je dat lang genoeg volhoudt, dat je zelf een beetje oranje wordt. Nou, Of dat gelukt is en of er bij Wieke meer dingen oranje zijn geworden dan alleen haar haar... dat hoor je straks in 4-7. René die is op dit moment uh, allemaal wilde dingen aan het doen in Kharkov, Oekraïne. Daarover hoor je straks ook meer in 4-7. Maar voordat ze met de Koen en Sande show naar het EK vloog... heeft ze ook nog even een repo gemaakt. En ja, als René een repo maakt, dan uh, weet je het wel, hè? Willem, jij staat nu in je onderbroek. <laughs> ja, klopt. En wat ben je nu aan het aantrekken? Ik uh, ben het pak wat mijn uh, oma heeft gemaakt, ben ik nu aan het aantrekken. En uh, kun je beschrijven wat het precies is? Want er gaat van alles nu tussen jouw benen ook. Oeh, nou wat er tussen de benen van deze meneer zat, hoor je straks in de reportage van René. En we praten gewoon nog even verder met deze Brabantse blondine van BNN University. Je hoorde net al hoe zij de wedstrijd van het Nederlands elftal heeft beleefd. Maar ik ben vooral heel benieuwd wat ze voor de Koen en Sanders show heeft gekookt. René, goedemorgen. Wat heb je gemaakt? Eh... Uh... Reis met kip en kerry? Nee, ik vind het sowieso een vieze die Terry. Ik vind dat... Uh... Nee, nee, kerry. Oh, door... nee, kut. Te kut dit is de verkeerde René. Uh, wacht. Even kijken hoor of het nu wel goed gaat. René, hoi. Goedemorgen, Nathalie. Nou ja, goed. Ik, uh, ik heb een beetje geluk gehad ofzo, want uh, ik hoef niet te koken. We kwamen aan in het appartement en uh, nou, toen zagen we eigenlijk hoe klein de keuken is in elk kamertje. Ik slaap met uh, uh, Paul Stoel en uh, de, de cameraman Emil op de kamer. En daar hebben we alleen een klein warmhoutplaatje. plaatje. En op de kamer van Koen en San staan twee pitjes. En is het zo ontzettend klein. Je, kan, je komt er nog niet keren. Dus toen hebben ze gezegd, nou dan uh, gaan we wel... Uh, kopen een hapje eten steeds. En we uh, zorgen het naar en uh, voor de lunch. Goed, René houdt ons op de hoogte. En kun jij nou ook niet wachten tot volgende week zondag, voordat je weet wat René allemaal heeft gekookt voor de jongens. Volg ons dan via twitter.com slash BN en op Facebook. Dat kan ook natuurlijk. Voor nu een hele goede dag en tot volgende week. Hi. Ja, Nathalie die vertelde het net wieken. Die ging deze week op Oranje Dieet. Die had alleen maar sinaasappels, pompoensoep, mandarijnen en oranje tompoezen. Alles voor de ultieme EK-beleving. Zo, nou gaan we even naar de huid kijken. Ik lig hier nu op een bedje in een soort van uh, ja, spa-ruimte. Allemaal crèmpjes, handdoeken en uh, hele rustgevende muziek op de achtergrond. Ik ga even kijken hoe de, hoe de huid is. Kijken even op een stukje zonder make-up. Ja, je hebt een hele blanke huid. Eigenlijk uh, weinig pigment in je huid. En wat denk je, als ik dus nu de hele op... week uh, oranje ga eten, denk je dat dat zin heeft? Uh, met uh, oranje producten zit beta carotene in, dus dat kan wel je, je bruinheid activeren. En dan, dan kan het oranje een beetje meer oranjebruin worden. En dat is een stofje wat ook vaak in producten wordt gedaan om sneller bruin te worden. En het zit ook veel in worteltjes bijvoorbeeld en ja, dan kan dat een oranje gloed uh, krijgen. Dus dat, uh, dat zou mogelijk zijn, maar ik denk dat je wel heel veel moet eten dan. Uh, dus dat, uh, dat moet je wel dan de hele dag ook, uh, ook doen mm -hmm. en langere dus tijd. Dus ik uh, moet het wel een tijdje volhouden. houden dus. Dus dan moet ik eerst even langs de supermarkt denk ik. Nou, Ik ben uh, Hisham Talbi, uh, werk als teamleider hier in Albert Heijn. En ik wil deze week zoveel mogelijk oranje producten eten. Hebben jullie daar wat van liggen? We hebben heel veel oranje uh, producten, zoals sinaasappels, uh, roze koeken. En ik weet het zelf allemaal niet. Uh, taarten, gebakken. Dus we hebben er echt een, een, een zomerwinkel uh, van gemaakt. En een uh, WK, nee, EK. EK, ja, EK. Dus, uh, zoals je ziet is het ook allemaal uh, oranje, dus... Uh, nou, laten we maar even een rondje lopen. Ik ben benieuwd. Hier hebben we allemaal Oranje sinaasappels, hand en uh, mandarijnen hebben we ook hier. Ja, we hebben het zo goed mogelijk uh, neergezet dat de klanten gewoon ook uh, echt een sfeer krijgen van Oranje. Dus uh, fan van Oranje koeken. Dus, uh, Eet, hè, en Nederland wint. <laughs> eet je zelf veel oranje? Ik eet heel veel oranje spullen en ik uh, ben zelf ook een fan van oranje. Oké, okay, ik uh, wil vanavond ook wat groente eten. Ligt dat hier met je oranje? Uh, even kijken, uh, Dat is uh, weinig. Annie <laughs> hm. wortels. Nou, die zijn gewoon oranje. <laughs> uh, hier hebben we toch. <laughs> Heb ook nog wel wat, oh, ja. wat TK-producten. TK ja kijk. Tompoezen. Oranje susjes. En deze, waar ik het net over had, is echt gewoon deze wordt heel veel verkocht. Het is echt gewoon oranje tompoesvlei. Het ziet er heel mooi uit. Heel oranje mooi uit. snippertjes, ja, oranje chocolade. Speciaal voor EK. Dit, dit, dit hebben we heel veel van verkocht. Dus dat komt echt uh, oranje. <laughs> nou, ik ga het proberen vanavond. Ja. Top? Hé, hey, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Nou, de week van het EK-dieet zit er bijna op. En ik heb het ook echt helemaal gehad met al die worteltjes en caroteen en oranje tompoezen en noem het maar op. Morgen ga ik weer naar de huidanalyse om te kijken of er een beetje oranje bij is gekomen. En tot die tijd wil ik heel graag nog één keer de ultieme oranje maaltijd eten. En ik heb op internet een boekje gevonden waar allemaal oranje recepten in staan. Dus ik ga zo meteen een maaltijd maken van voorhoofd en nagerecht, waar allemaal de kleur oranje in voorkomt. Het begint vooraf met uh, een pompoensoepje. Dat is wel lekker, dat is een keer wat anders dan worteltjes. Uh, hoofdgerecht, uh, pasta met zalmsaus en oranje paprika. En als toetje, hou je vast, gezoete worteltjes in Persikvlaar. Ik hoop echt dat het gaat helpen. En dan heb ik nog een laatste oranje bom gegeten... voordat ik morgen naar de schone specialisten ga. En ik hoop zo erg dat het geholpen heeft... dat ik dan gewoon een oranje huidskleur heb. Alles voor dat ultieme EK-gevoel. Oké, okay, kunnen we gaan kijken of er iets uh, veranderd is? Of er iets van oranje te vinden is in mijn huid nu? Ja. Oké, okay, top. Je kan lekker blijven liggen. Vind je het goed als ik eventueel de huid uh, schoonmaak? Ja, dat is echt geen probleem. Als ik zo zelf ernaar kijk met een blote oog, nou, zie ik niet echt verandering. Nog steeds een heel licht huidje. Maar wie weet dat er iets op zit. Ja, er is wel een licht oranje gloed. Het is geen, uh, geen uh, roodheid van verbranding. Het is wel een beetje bruin oranje. Dus het, uh, het, is, uh, het is mogelijk. Yes, ik, ik glimlach het in de stoel. Dus het is toch een beetje gelukt. Ja, je hebt, uh, je hebt een tintje. <laughs> dus, en dat met zo weinig uh, zonlicht. Dus dat is toch, uh, toch een goed teken. Yes, ik ben echt als een kind zo blij, echt heel triest. Maar ik vind het zo fijn dat ik niet de hele week voor niks wortels heb gegeten. Er is dus echt een beetje een oranje gloed te zien op mijn huid. Ik zelf zie het niet echt, maar ja, God, die schone specialist heeft iets meer verstand van dan ik. Ja, en ik denk gewoon, we hebben dan wel verloren van, van Denemarken. Hè? Maar misschien moet ik gewoon dit dieet nog een paar dagen langer voorhouden. En dan kunnen we misschien wel met die extra oranje gloed winnen van de Duitsers? Nou, al een beetje zelpen, toch? Ja, Wieke, laten we het hopen. Ze zit daar weer, hoor, met haar oranje huidje en door oranje haren. Ik heb net even een foto van haar getwitterd... dan kun je zien hoe ze erbij zit bij de lunch met al haar oranje eten. En ja, dan zie je inderdaad al een kleine oranje gloed over de heen. Het is bijna half zeven. Het is tijd voor de wekelijkse column van Pieter Derks. Pieter spreekt. Groepswedstrijden. Ik heb er nooit veel mee gehad. Wat mij betreft gooien ze alle teams in één grote vissenkom om ze er vervolgens weer uit te trekken. Gewoon één tegen één en wie alles wint is de terechte kampioen. Dan gaat elke wedstrijd tenminste ergens om. Wat dat betreft is Nederland goed aan het EK begonnen. We hebben er zelf meteen een knock toernooi van gemaakt. Vanaf nu gaat elke wedstrijd om de knikkers. Verliezen betekent koffers pakken om terug naar huis te gaan. Of zoals Anjen Robben, eerst nog even een maand op een onbewoond eiland. Want daar heeft hij nog steeds geen tijd voor gehad. En hij kan het wel degelijk goed gebruiken. Even helemaal niks aan een kop. Want we zagen hem natuurlijk allemaal die bal afgeven op een teamgenoot. En toen wisten we met z'n allen, Arjen is nog steeds de weg kwijt. Hij speelt over. Waar is hij toch gebleven? Die irritante, zelfverzekerde, voorspelbare, maar toch geniale dribbelaar. Die norsige etterbak die weigert de bal af te geven. Of het nou aan tegenstanders of aan teamgenoten is. Groepswedstrijden. Laten we eerlijk zijn, niemand zit er echt op te wachten. Het stadion zat niet eens vol. De echte voetballiefhebbers wachten gewoon tot het voor het echte is. En hetzelfde geldt voor de spelers. Die stralen allemaal heel duidelijk uit dat wij gewoon te groot zijn voor dit soort potjes. Tuurlijk, als we echt zouden willen, dan hadden we gehakt van ze gemaakt. Maar waarom zou je dat doen? Dan word je maar moe van en we moeten nog tot de finale. Dan kun je beter je krachten sparen dan zo'n speler van RKC of Sparta... of waar die tegenwoordig ook onder contract mag staan... de kans geven ook een keer een doelpuntje te maken. Man of the match op een EK, dat is toch leuk voor zo'n jongen? Dat kan hij later toch trots aan zijn kleinkinderen vertellen? Waarom zou een Robin van Persie of een Klaas-Jan Huntelaar... hem dat plezier ontnemen door de vier of vijf in te leggen? Wat bereik je daar nou helemaal mee? Groepswedstrijden, kom op. Wij zijn het Nederlands elftal. Wij hebben een WK-finale gespeeld. De hele wereld weet al dat we kunnen voetballen. Waarom zouden we dat dan in zo'n onbeduidend potje moeten laten zien? Als het echt zo'n belangrijke wedstrijd was geweest... dan was de premier wel komen kijken. Of de kroonprins... Maar die waren er niet, omdat ze weten, straks wordt het pas leuk. Dit was vooral voor de Denen. Kunnen ze zeggen dat ze het grote oranje hebben verslagen, gaan ze volgende week toch niet helemaal met lege handen naar huis. Groepswedstrijden. Doe even normaal, joh. Het is gewoon drie keer een hinderlijke onderbreking van het trainingskamp. We hadden er eigenlijk al niet eens rekening mee gehouden... dat we ze überhaupt nog zouden moeten spelen. We dachten, we gaan lekker in Krakau zitten. Zijn we in de buurt van waar de kwartfinales gespeeld worden... eerst even twee weken trainen en dan zijn we er wel klaar voor. Nou, moet je toch elke keer weer heen en weer vliegen. Heel irritant. Maar goed, de hoge heren van de UEFA zullen het wel beter weten. Groepswedstrijden. Ik ben blij dat we dat achter de rug hebben. En ik ben niet de enige. Spelers... Staf, supporters, iedereen zal blij zijn als woensdagavond om kwart voor negen... dan eindelijk het EK begint. Pieter Derks, dankjewel. Op Radio 1 hoor je altijd het nieuws van alle kanten. In 4-7 hoor je altijd het nieuws van Alicante. Met onze in Alicante geboren Nederlander Ivo Buigges Nieuwenhuizen. Radio 1, het nieuws van Alicante. Hola, señores y señoras, muy buenos días. Het nieuws van Alicante staat vandaag volkomen het teken van het Spaanse voetbalteam. Met het oog op het EK dat afgelopen vrijdag begon. La Selección Española treedt vanavond om 6 uur aan tegen Italië. Voetbal historisch gezien al een finale waardige wedstrijd. Denkt Nederland het zwaar te hebben met de keuze tussen Huntelaar en Van Persie voor de spitspositie in Oranje? In Spanje is het luxe probleem nog groter. Neredo, Torres, Llorente en Soldado zijn alle vier aanvallers van wereldklasse. En het Spaanse volk is er nog niet over uit wie van de vier delanteros in de basis van La Selección zou moeten staan. Negredo geniet van bondscoach Vicente del Bosque vooralsnog de voorkeur. Maar inmiddels wordt Fernando Torres, gebrand op persoonlijk succes na tegenvallende seizoenen bij zijn club Chelsea, getipt door verschillende Spaanse media om zelfs topscorer te worden van het EK in Polen en Oekraïne. Goed nieuws voor de tegenstanders in Pool C van Spanje, Italië, Ierland en Kroatië: Vicente del Bosque verklaarde vorige week dat twee van zijn verdedigers, Sergio Ramos van Real Madrid en Gerard Pique van FC Barcelona, niet echt door één deur kunnen. Ramos ontkende dat weer in de Spaanse media, de sfeer in de kleedkamer is prima en ik heb nooit problemen gehad met Piqué, integendeel, zegt Ramos. Del Bosque dreigt op een persconferentie de twee campanen uit de selectie te zetten als hun meningverschillen niet bijleggen. La Furia, bijnaam van de Spaanse selectie, mag tijdens het EK blijven twitteren en facebooken. Dat meldde verdediger Sergio Ramos op zijn twitterpagina. Vervente twitteraars Cesc Fabregas, ruim 3 miljoen volgers, Gerard Pique, ook 3 miljoen volgers, en Victor Valdez, 1 miljoen volgers, waren in hun opjes. Cesc schreef, goed nieuws, eindelijk mogen we sociale netwerken gebruiken. Zo kunnen we met onze fans in contact blijven. Eerder leek bondscoach Del Bosque al het contact met de buitenwereld via internet te willen verbieden, maar bezweek onder de druk van de miljoenen fans die zijn elftal via netwerken als Facebook en Twitter volgen. Dat was het voor vandaag. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Animo a España! Radio 1, het nieuws van Alicante. On the other side of the street news. Like I, I thought this can't be true. you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.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 Kijkcijfer bingo. Voetbal, voetbal, voetbal. Dat is de komende weken op tv te zien. Maar wat zijn nou de programma's waar je absoluut naar moet kijken? Dat hoor je deze week in het Kijkcijfer Bingo met mediaredacteur Bart Harleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Voetbal, je ontkomt er niet echt aan, hè? Je ontkomt er niet aan. Het is voetbal voor, het is voetbal na. En dan is er natuurlijk altijd de vraag van, ja, moet je alleen de wedstrijden gaan kijken? Of moet je ook al die programma's gaan kijken die er omheen uh, allemaal gebeuren? Nou, ik heb eigenlijk twee programma's uitgekozen die uh, eromheen uh, cirkelen. De eerste is eigenlijk een beetje, het, is, het gaat niet zozeer om één programma, het gaat eigenlijk natuurlijk om twee programma's. Dat is de strijd tussen V.I. Oranje en Studio, uh, studio Voetbal. De strijd studio, tussen Jack en Wilfred. Precies, ja, precies. Ja. En dat wordt natuurlijk breed uitgeweerd in de media. Afgelopen week heeft natuurlijk uh, VI Oranje gewonnen qua kijkcijfers. Maar mm -hmm. de vraag is natuurlijk even: ja, is dat uh, nog steeds zo nadat uh, na uh, het Nederlands Elftal uh, het uh, steeds beter gaat doen? Gaat nou meer mm -hmm. mensen naar, uh, naar de Jack en zijn kornuiten kijken? Ik vermoed, als ik heel eerlijk ben, ja, de kans is natuurlijk groot dat de NOS uh, uh, met, met hun, uh, hun studio sportzomer het, het gaan winnen. Maar ik, ik hoop stiekem dat het toch V.I. Oranje is die net iets hogere hebben haalt. Ik hoop echt dat ze komende week boven een miljoen uitkomen. Want vind jij het leuker? Vind jij het een beter programma? Ik vind het... Het is... Het is, uh, het is namelijk, uh, ik vind V.I. Oranje is namelijk ook een programma wat leuk is... als je niet zozeer van voetbal houdt. Ze hebben, het over, ze hebben het over heel veel, niet alleen over voetbal. En dat maakt het gewoon een veel breder en leuker programma. En de sfeer is het leuker, het is gezelliger. En terwijl bij, bij de NOS is het toch allemaal net even iets serieuzer. En we hebben natuurlijk wel de guitige Jack, maar die kan het in eentje niet redden. Nee. De kijkcijfers, Bart. Daar gaat, ja. daar gaat het namelijk over de komende week. Waar zet jij op in? Ik, ga, ik blijf toch bij dat Free uh, Oranje uh, de strijd gaat winnen. En met hoeveel kijkers? Ik hoop boven een miljoen. En dan zeg ik misschien wel 1,1 miljoen kijkers. Ha, staat genoteerd. En dan je, je volgende tip voor de komende week. Is dat ook nou, met voetbal? Dat is ook voetbal gerelateerd, maar dat is een, in een hele andere hoek. Dat is namelijk uh, uh, Zepsport. Zepsport EK voetbal. Die hebben namelijk Zepsport. Dat is natuurlijk het kindersportprogramma van, uh, van de KRO en de Tros. En uh, die hebben nu ook een, een EK special. Sterker nog, zij zijn gewoon in uh, Polen en de Oekraïne. Zij mogen beide spelers, zij mogen beide trainingen zijn. Zij hebben uh, contact met de, de bondscoach. Ze hebben eigenlijk alles wat alle... Echte voetbalprogramma's ook hebben, maar ze doen het allemaal net even iets leuker. Dus het wordt door uh, uh, onder andere door Ron mm -hmm. Nou, Die kennen we natuurlijk als de broer van Carlo. Um, uh, maar die doet het in dit programma, doet hij het echt ontzettend leuk. En ik sprak hem toevallig van de week nog even. En uh, toen zei ik ook van ja, uh, hoe kan het toch dat, dat al die voetballers uh, uh, uh, zomaar voor jullie meewerken? En hij zegt ja, die voetballers die, die zijn het een beetje zat, al die standaard interviews die ze krijgen. En bij ZEPSport krijg je tenminste nog originele vragen, want dat zijn namelijk altijd vragen die door kinderen gesteld worden. En wat voor en... vragen zijn er? Dat dan? Nou, er was wat is bijvoorbeeld van de week of uh, uh, nou nog niet eens. Maar uh, van de week werd bijvoorbeeld de vraag aan Bert van Marwijk gesteld: van, ja, hoe bepaal je eigenlijk wie er welke speler er in een wedstrijd een penalty gaat nemen? Ja, dat zijn vragen waar je als volwassene altijd vanuit gaat. Nou ja, daar is lang over nagedacht. en Dat komt allemaal wel goed. Maar uh -huh. de, de je, je hoort er eigenlijk nooit een antwoord op. En, en Bert van Marwijk gaf er keurig een antwoord op. Dus, uh, dus uh, wat, in wat dit zei geval. Die uh, hij zei van, ja, dat, dat, uh, er zijn gewoon een aantal mensen die dat heel goed kunnen... maar je moet dan ook kijken in de wedstrijd, zit iemand goed in de wedstrijd of niet? En dan kan het best zo zijn dat als jouw nummer één keus niet zo lekker in de wedstrijd zit... hij heeft bijvoorbeeld al een kans gemist, dat je dan toch zegt... nou, dan wordt het nummer twee die hem, uh, die hem gaat nemen. Dus het is ook uh, op het moment zelf moet nog besloten worden wie hem gaat nemen. Zepsport dus. En wanneer en hoe laat is dat programma te zien? Dat is op Nederland 3 te zien. En dat is elke werkdag rond half 6. Het wordt zelfs twee keer uitgezonden. één keer om half 5, één om half 6. Uh, dus je kunt het eigenlijk niet missen. Je moet er natuurlijk wel een beetje uh, op, vroeg voor, uh, of, uh, op tijd voor naar huis. Uh, ze trekken nu nog niet zo heel veel kijkers. Maar het is natuurlijk een kinderprogramma. Ze zitten nu nog net iets rond de 90.000. En ik, ik gun ze eigenlijk veel meer. Dus ik zou zeggen, ga allemaal kijken. Zorg dat ze uh, 200.000 kijkers krijgen. Zepsport dus. Nederland 3 om half 6. En dan nog uh, tot slot, Bart, de download tip van de week. De downloadtip van de week wordt uh, Continuum. Dat is even, heeft helemaal niets met voetbal te maken. Dus als je echt, als je echt geen zin hebt in al dat voetbalgeneusel, ga dan Continuum kijken. Het is een nieuwe serie, net begonnen. Uh, net drie afleveringen geweest. Uh, het is science fiction, dus je moet ervan houden. Ik ben een groot science fiction fan. En waar het eigenlijk om gaat, is dat een... Uh, uh, een politieagenten uit de toekomst. En de toekomst bestaat dan uit het feit dat de, de wereld bestuurd wordt... niet meer door een democratie, maar door grote bedrijven die het woord ja. zeggen hebben. Um, en er is een terroristische bewe uh, uh, beweging die komt eigenlijk op voor de vrijheid. Die wil die, die, die, die bedrijven weer die hebben um, En die verzinnen een truc waardoor ze terug kunnen gaan in de toekomst... of in, de, in het verleden, zodat ze eigenlijk dus kunnen voorkomen... dat in de toekomst die bedrijven het aan, uh, aan de macht uh, komen. Uh, het klinkt maar op het behoorlijk moment dat ze... uh, ingewikkeld. Het klinkt behoorlijk ingewikkeld, maar dat is met Tijdwijs is het ja. altijd het geval. Ja. Uh, maar er is dus een vrouwelijke politieagent... die, die eigenlijk uh, op het moment dat die terroristen terugflitsen naar het verleden... Uh, uh, daar in de buurt is en ook wordt meegeflitst. En uh, zij moet eigenlijk dus in een eentje het dan opnemen tegen die terroristen. Want ja, in, de, in het verleden, niemand kent ze. Die mensen bestaan niet, want ze zijn nog niet geboren. En uh, uh, ja, dan moet je toch uh, uh, ze op een of andere manier proberen te stoppen. En dat gaat ze dus doen met, uh, uh, met behulp van een, een hele slimme jongen... die uh, dat blijkt al in de eerste aflevering, uh, uiteindelijk een soort uh, Steve Jobs van de toekomst mm. wordt, zo we zeggen. Is het een beetje een lekker wijf, die hoofdrolspeelster? Ja, ik weet niet of er mensen... Het klinkt mensen namelijk vallig. als een ontzettende jonge serie. <laughs> <laughs> <laughs> dat, is, dat, is, dat is het misschien wel, maar uh, uh, weet je, science fiction en, en tijdreizen, het is altijd goed. altijd goed. Ik zou zeggen, lekker kijken. Continuum, de downloadtip van mediaredacteur Bart Harleman. Dankjewel. Graag gedaan. Als je met vier vrienden op EK-vakantie gaat... wil je natuurlijk wel een goede outfit hebben... om op te vallen tussen al dat uitgedoste volk op de Oranje Camping. Dat dacht Willem Wijnen tenminste. En wie schakel je dan in om zo'n bijzonder pak te maken? Nou, je oma. Heeft u het bedacht uh, om het pak te maken of kreeg u opdracht? Ik kreeg wel een beetje opdracht. Uh, oma, wil je dat doen? <lacht> nou, de... Maar ja, ik denk dat kreeg ik misschien niet wel die kroon... maar dat was toch niet erg als het niet klaar was. Ja, we hun plezier te doen, dat weet je wel. Als <laughs> je ja, helpt, ze helpen goed mee hoor. Kijk, dan zwaar. Ik hier natuurlijk. Lamp aan, zodat u het goed kan zien. Zo. Oh. Kijk. Nog een, Nog een pedaaltje even, Onder de voet? Dat moeten we met voet doen, hè? Ja. Kijk. gaat hij nog hard ook? Ja, maar dat moet toch. <laughs> Mevrouw, wat heeft u precies gemaakt? Poppen. En dat zijn voetballers. En dan moeten hun zelf bovenop zitten. Dus het is een pak. Een en pak. dat doe je aan. En dan, en dan lijkt het net. je hoofd komt tussen de benen. Het lijkt net of het er op die pop zit. Dat is best wel ingewikkeld om te maken. Ja, ja zeker. Het was moeilijk om te maken. Maar het heeft gelukt... En hoe lang heeft u erover gedaan? Een paar weken wel, hè. Maar ja, niet altijd aan gewerkt, hè. Dus, het was een bende. schrikkelijk. Een bende, ja? Een bende binnen, want al die watten die je moet vullen... was echt een bende binnen. Dus eigenlijk stond heel uw huis op de kop... omdat uw kleinzoon wilde ja, dat er ja, vier pakken ja. werden gemaakt. Ja, ja, ja. Nou... Maar dan kwamen ze een zeggen en, en dat, dat is ook ze het gelijk op. Maar ja. En hoe, hoe, waar bent u precies mee begonnen? Want ik zie uh, grote benen en een pak. Dit is, dit is een voetbalbroek. Mm -hmm. En dit is een shirt, een voetbalshirt. En daarin, kijk hier, achter het hoofd, daar gaan ze zelf in. Ja, ja. Daar moeten ze zelf in, hè. En dan lopen is net of ze... Op, die, op die, die Duitsers zitten. Ja, precies. Het lijkt net alsof zij bovenop de nek ja. van de Duitsers zitten. Ja, ja, ja. Precies. En maakt u ook vaker uh, pakken? Of uh, uh, misschien carnavalspakken voor uw kleinkinderen? Eerst toen dus ze klein waren, wel, maar nou niet. Nou, nee. Maar omdat ze naar het EK gaan, dacht u dus een speciale gelegenheid? Ja. Maar wilt u nu niet zelf mee naar het EK? Nu heeft u die pakken nee, gemaakt. Ja. Nee, ik moet uh, onderaan 93. Moet ik dan in. Uh, nee. Nee, dat haal ik ook in de hal. hoop. ik ook in hal, dus. En stel nou, hè, dat de bondscoach, onze eigen bondscoach Bert van Marwijk... die ja. ziet die pakken en die denkt... nou, voor ons Nederland elftal willen we eigenlijk ook nog wel zo'n pak. Ja. Zou je die dan nog willen maken? Nou, ik denk het niet. <laughs> Elf, nee. Nee, nee, nee, nee, dat doe ik niet. Als ze kampioen worden? Ja, al kampioen worden, maar dat zou... Zal... Als ze me mensen een, een mee helpen. Als ze doe... zelf een keer meeven helpen. Zelf kunnen ze dat niet. Dat wil ik zo al Want die bakken maken was toch echt een merk hoor. Maar het is, het is gelukt. Ik I dat people would stop yelling and start listening. I wish birds would stop talking and stop whistling.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 But the dancing flow, it ends that faux. When the dancing people have to go. And there's nothing left for you to roll and hold. The sun don't shine at night. Oh, no, it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not.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 The stop distinguishing you and I. But we are the same. You're in my mind. But place is snow. And that's just pretty fucking lame, yeah. Birds van Chef Special, de voormalige huisbaan Van de Wereldrijd door. Ze maken zwalbus aan de lopende band. Ze zijn arrogant. En je verliest altijd van ze in de laatste minuut. Zo even wat vooroordelen over het Duitse elftal op een rij. Woensdag gaat het Nederlandse volk met trillende knietjes naar de kroeg... om naar de wedstrijd tegen rivaal Duitsland te kijken. En ja, we moeten winnen. Maar is die haat voor de Duitsers eigenlijk nog steeds zo groot... of kunnen Nederlanders en Duitsers de wedstrijd gebroederlijk samen kijken? Nathalie die drinkt alvast een Duits biertje in het Duitse café Brecht in Amsterdam. Een Duits café in het centrum van Amsterdam... Dan vraag ik me af, wie komt er nou? Ja, daar komen uh, Duitsers in eerste instantie, uh, Nederlanders, studenten, uh, van alles is eigenlijk de bedoeling. Woensdag is Nederland, Duitsland. Zit het hier dan helemaal vol met Duitsers? Um, de bedoeling is 50-50, maar of we dat gaan halen weet ik niet. Um, er kunnen hier ja, maximaal uh, 80 man in. Um, uh, ik hoop dat daar een hoop Nederlanders en een hoop Duitsers op afkomen. Uh, geen idee of, of dat gaat werken. Misschien uh, dat er alleen maar Nederlanders zitten en dat Duitsers uh, het, het uh, niet, niet durven. Of uh, misschien andersom... Uh, ik, ik, ja, ik kan het niet voorspellen. Ik ben heel benieuwd. En hoe gaat het eruit zien? Heb je, al, heb je al een idee? Ja, het café ziet er nu uit als een, als een woonkamer uh, met uh, fotuitjes en uh, allemaal kleine stoeltjes. Uh, nou, die zetten we in een uh, en uh, we hangen een, uh, een Nederlandse vlag en een Duitse vlag op. We draaien Nederlandse voetbalmuziek en Duitse voetbalmuziek. Uh, we... Schenk uh, uh, Oranje Bitter en uh, Jägermeister. Uh, als Nederland wint, uh, wordt het uh, gratis Jägermeister. Uh, <laughs> nee, andersom. Uh, als Duitsland wint, gratis Jägermeister. En als Nederland wint, uh, gratis Oranje Bitter. Verder probeer het een beetje ingetogen te houden. Ook wel, om niet de zaken al te veel de spits te jagen. Maar Vind je het niet ook leuk om een beetje te provoceren af en toe, met Duitsland? Ja, het is wel leuk, het is natuurlijk een leuk thema om een klein beetje te, mee te provoceren, maar je moet niet doorschieten daarin, denk ik. We gaan geen grote Duitse vlaggen buiten ophangen, of, uh, uh, maar een klein dingetje, we hebben een, een mooi uh, voetbalnummer uh, uh, gevonden op internet, Orange-Trick-Noir-Die-Moula-Foua. En nog eentje, uh, Sja de Holland is daarbij. Uh, nou, misschien dat die even voorbij komen gedurende de nabeschouwing of de voorbeschouwing of de rust. Dat zou uh, dat zomaar kunnen. Kun je die even laten horen? Dus die kan ik even laten horen. <laughs> ja. En het klinkt dan door de hele kroeg als, uh, als het, uh, Nederland speelt. Het, het zou kunnen, maar we kijken wel even hoe de sfeer is. Als we uh, als de, de sfeer niet toelaten, dan laten we het misschien, uh, doen we misschien gewoon Viva Hollandia. En voor wie ben jij? Woensdag? Nederland of Duitsland? Ja, ik ben, uh, ik ben geboren Nederlander, dus ik, uh, ik blijf, uh, blijf gewoon heel erg voor Nederland. En uh, misschien als Nederland, mocht, Nederland het is dus vroegtijdig moeten verlaten... dan uh, wil ik ook misschien overschakelen naar Duitsland. Wat zou het mooi zijn als Nederland dit jaar het EK wint. Maar wat ook heel mooi zou zijn... als een Nederlander deze zomer eindelijk weer eens een etappe wint. Leon Guijen van hetiskoers.nl vindt dat ook. En hij heeft er iets op bedacht. Als alle wielerexperts van Nederland hun kennis bundelen... komen ze er vanzelf achter welke etappe het meest geschikt is... voor een Nederlandse toeroverwinning. En dan zou het toch moeten lukken, zou je denken. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, Ja, 2005 was de laatste Nederlandse etappe-overwinning. Veel te lang geleden, vind jij. Ja, wat ja. ga je er nou precies aan doen? Nou, wat we er precies aan gaan doen... Uh, ik, ik ga er persoonlijk niks aan doen, want ik, ik kan <laughs> helemaal niet hard fietsen... en uh, als je mij in de Tour zit, uh, gebeurt er niks. Maar ik had zo bedacht van, uh, we zijn met, uh, met 16 miljoen Nederlanders... en uh, die weten ongetwijfeld meer dan die wielrenners bij elkaar en die ploegleiding... Uh, dus mijn, mijn gedachte was, laten we al die kennis verzamelen. En, en iedereen is wel eens in Frankrijk op vakantie geweest in de streek waar ze doorheen komen. En laten we die kennis nou eens bundelen en ter beschikking stellen aan die Nederlandse wielrenners die meedoen aan de tour. He, bijvoorbeeld uit welke wind of uh, uh, sorry, uit welke richting komt de wind in die plaats? En waar moeten renners op letten als ze die streek inrijden? En hoe zit dat met dat heuveltje? Zit daar niet een hele verraderlijke knik aan het begin? Dus al die kennis die wij misschien met z'n allen wel paraat hebben, die gaan we doorgeven aan die, uh, die Nederlandse renners. Zodat dat ze straks niet kunnen zeggen dat ze verrast waren door de wind of het parcours of wat dan ook. En dat ze eigenlijk uh, helemaal perfect aan de start staan om eens een keer weer een uh, etappe te winnen. ja En heb je al veel uh, suggesties binnengekregen? Nou, ze beginnen nu inderdaad binnen te druppelen. Eerste, het eerste artikel op Heddes is vorige week verschenen. Uh, vrijdag is er weer een artikel verschenen. En je ziet nu dat mensen inderdaad ideeën krijgen om, uh, om etappes aan bepaalde renners zeg maar, toe te wijzen. En de etappe die dan het meest genoemd wordt, dat is de zevende etappe. Dat is op zaterdag 7 juli. Ja. En die gaat naar een, een plaatsnaam, een hele mooie plaatsnaam overigens. La Planche de Bellevilles. Uh, en uh, daar wordt van gezegd dat dat een, een hele geschikte etappe is voor Wout Pools. Dus uh, ik heb uh, behoorlijk wat hoop uh, dat we Wout daar uh, en waarom is, waarom is die, goed voorbereid nou, aan de start kunnen krijgen. Waarom is die etappe zo geschikt voor Wout Pools? Nou, daar zit een heel mooi heuveltje aan, uh, aan het eind. Uh, die heet ook La Plage de Belfires. Mm. En uh, dat is echt zo'n typisch stijlheuveltje waar je met heel veel kracht omhoog moet, uh, moet uh, racen. En dat is iets wat Wout heel goed kan. En anderen minder goed? Of de buitenlandse nou, renners minder goed? Weet je, anderen kunnen dat ook heel goed. Maar wij gaan Wout van zoveel informatie voorzien dat hij daar gewoon de beste is. <laughs> Juist. En is dit ook de etappe die jij van tevoren in je hoofd had? Nou, ik heb vorige week best wel wat tijd besteed om het hele etappeschema van de tour door te ploegen. En deze die er inderdaad wel uit, maar er zitten er nog een paar in die, die heel geschikt zijn voor Nederlanders. Maar je begrijpt dat ik niet te, al te veel kan weggeven, want de, de, de vijand luistert mee. Ja, dus ja mee. precies. <laughs> dus ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn informatie. Ja, want en hij bouwt poels dus uh, de, de zevende etappe naar La Planche de Belleville. Uh, maar Robert Geesink is natuurlijk onze kopman. Waar, waar, waar kan die uh, op scoren? Waar, waar kan die shinen? Nou, voor Geesink zijn er een paar hele mooie Alpen- en uh, Pyrenee-etappes. Nu, nu menen wij wel eens begrepen te hebben van Geesink uh, dat hij een voorkeur heeft voor, uh, voor de Alpen. Uh, nu zitten daar toevallig een heleboel etappes die eindigen met een afdaling. Dus wij moeten nu een trucje voorzinnen voor, uh, voor Robert Geesink, zodat hij zeg maar, op de laatste berg van die dag echt uh, weg is gesprongen... zodat hij in de afdaling echt al een voorsprong heeft genomen... En uh, daar wordt nu hard aan gewerkt. We hebben zelfs uh, bij Hedis een, uh, een specialist daarop gezet. Dat is uh, Martijn uh, Sargentini. Uh -huh. En die is al die etappes nu aan het uitpluizen van... wat is het beste moment, uh, wat is de beste plek om Geestink daar uh, te lanceren. Ja. En uh, nou ja, ik, we hebben wel hoop dat we daar uh, ook weer... één of twee hele goede etappes voor hebben uitgekozen. Hey, maar Leon... Um... Ik bedoel bij de Rabobank, hè, bij de Rabobankploeg, daar zitten ze. Daar, daar, daar meten ze op het grammetje nauwkeurig af wat die renners moeten eten. Al die informatie die jij hier verzamelt, dat weten zij toch allemaal wel? Ja, dat weten ze natuurlijk ook wel. En je moet het ook een klein beetje met een uh, korreltje zout nemen. Maar, um, en kijk, Bert van Marwijk natuurlijk... luistert over het algemeen ook niet naar die adviezen van die 16 miljoen bonds, bondscoaches. Nee, dat is ook weer waar. Maar we hebben daar eigenlijk twee dingen uh, op bedacht. Uh, op de eerste plaats, uh, om je kritiek te weerleggen... bij de Rabobank zijn ze bij wijze van spreken met 20 man in de begeleiding... en wij zijn met 16 miljoen. Dus wij hebben gewoon toch, hoe je het ook wend of keer meer kennis. Uh, misschien nog niet die specifieke kennis die zij op dit moment hebben... maar ik ben ervan overtuigd dat we dat wel voor elkaar kunnen krijgen... Uh, maar het tweede argument, dat, dat zal die renners ongetwijfeld over de streep trekken, dat is dat, uh, kijk, we weten, dat zijn gewoon goed betaalde profs, dus die, die, die fietsen niet voor een appel en een ei, die moet je gewoon uh, met een financiële prikkel, moet je die uit, uh, uit de kast <lacht> lokken, zeg maar. En wat we hebben bedacht, is dat de eerste Nederlandse etappe weer daarin uh, in de Tour, die, uh, die krijgt een, uh, een shirt van Heddis Koers. <lacht> nou, dat lijkt me iets waar je sowieso al hard je best voor <lacht> wil Absoluut, doen. Absoluut, hè. Dus je en en, en weten, je krijgt nog de zoenen van uh, de, de, de ronde missen hè. Ja, dit, dit is toch wel een prikkel, vind je niet? Ah, Ja, absoluut. Hey, maar um, je noemde het net uh, zelf ook al even, de vijand luistert mee. Ik bedoel, buitenlandse ploegen kunnen natuurlijk ook naar al deze theorieën kijken en denken... Aha, dus daar zetten ze op in. Hoe, hoe ga je ja. voorkomen dat dat, uh, dat dat gebeurt? Nou ja, dit, het blijft natuurlijk een beetje een probleem. Want we moeten natuurlijk op ons blog natuurlijk wel wat informatie loslaten, zodat die renners ook... ...daadwerkelijk erin gaan geloven dat ze daar kunnen winnen. Uh, maar nou ja, we hebben natuurlijk op slinkse wijze de, de 06-nummers van, van de renners en begeleiding uh, weten te achterhalen. Dus de echte, cruciale informatie die gaan we niet op het blog publiceren... ...maar die, uh, die sturen we per sms of whatsapp of ping of wat dan ook naar die renners toe. En uh, ja, daar staat natuurlijk echt uh, de informatie in waar ze het mee gaan winnen. En zitten ze daar op te wachten, denk je? Op al die sms'jes ja. van jou. <laughs> nou, al die sms'jes. Ik ga ze niet plat sms'en hoor. Maar je moet je zo voorstellen. Kijk, je hebt straks de keuze van achterover zitten. En uh, die renners maar uh, laten bedenken van uh, wanneer zullen we ze gaan aanvallen. Of uh, denken van nou, we stropen de mouwen op. We gaan er wat aan doen. En potverdorie. Uh, wij zullen ervoor zorgen dat elk, alle randvoorwaarden in ieder geval uh, voor elkaar zijn. Ja. Nou ja, we kiezen voor het laatste. Leon, dankjewel. Zometeen. Dit is de zondag.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 En in Vroege Vogels, de primeur van de mobiele flexitaria. Een regelrechte sensatie. Wat dat is, hoort u straks van 8 tot 10. Radio 1. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen: ontwikkelingssamenwerking.